Hier is de radio Nieuwsdienst, verzorgd door het ANP. Het ministerie van Defensie in Den Haag heeft bevestigd dat het in de wateren bij Nederlands-Nieuw-Guinea tot een treffen is gekomen tussen Nederlandse en Indonesische marineschepen. Vastgesteld is dat de Indonesische motor torpedoboten van Russische of Oost-Duitse makelij zijn. Op een vraag of dit nu een feitelijke oorlogstoestand betreft, zei de woordvoerder in Den Haag geen mededelingen te kunnen doen. Dit is Biak. Kort nadat wij waren opgestegen van het vliegveld Santani bij Hollandia, konden wij constateren dat men toch ook hier zijn voerzorgsmaatregelen treft voor een Indonesische aanval. In tegenstelling tot de voortdurende verzekeringen dat er niets te verwachten is, prikt er een kerstvers geschilderd rood kruis op het nieuwe ziekenhuis. Bovendien is de landsdrukkerij ertoe overgegaan om distributiebonnen te maken. De mogelijkheid van een daadwerkelijke verscherping van het conflict met Indonesië wordt niet uitgesloten. Toch maakt men zich niet los van een bepaald soort humor dat ons bijvoorbeeld als antwoord op het door president Soekarno voorgespiegelde bevrijdingsavontuur van de duizenden prauwen in een donkere nacht, de vertrouwenwekkende verwachting bood dat als die scheepjes ooit zouden uitvaren, zij vermoedelijk allemaal zouden afdrijven naar de Filipijnen. Victor Kajsepo, geboren in Corrido op Supiori Biak en groot geworden in Jayapura, voormalig Hollandia binnen. Ik ben in Nederland aangekomen op 11 oktober 1962. Een paar dagen daarvoor zat ik nog op de middelbare school, dat bij ons heette PMS, primaire middelbare school... En de auto stopte voor het schoollokaal en werd ik verzocht of ik mee wil, zonder medenemen van wat dan ook, naar Sentani Vliegveld, omdat wij eh, naar Nederland moesten vertrekken. Dat was ja, vrij plotseling kun je zeggen, want ik, waar ligt Nederland en waarom moeten we weg? Indonesische oorlogsschepen zijn bij het incident voor de zuidkust van Nederlands-Nieuw-Guinea met vuren begonnen. Dit staat in een officiële bekendmaking van de commandant van de Nederlandse strijdkrachten op Nieuw-Guinea. Bij het treffen dat daarna volgde, werd één Indonesische motor -boot in brand geschoten. Een andere werd vermoedelijk tot zinken gebracht. Hoeveel schepen van Nederlandse zijde aan het vuurgevecht hebben deelgenomen is nog niet bekend. Ik ben geboren op 14 september 1948. Nou, dus dan ben je een beetje, ja 14 zo'n beetje, dat je daar... Uh... Op school zat. Maar ik, ik, weet, ik weet, herinner mij heel veel van die tijd dat als kleine jongen mocht je dan met je vader mee naar allerlei winkels om rood gekleurde stof of groen gekleurde stof te kopen en ik herinner me dat bijna alle winkels uitverkocht waren. Mijn vader kocht ze allemaal op, maar ik had nooit begrepen waarom. Ik vond de autorit naar die winkels en overal een beetje snoep krijgen. Ja, dat was heerlijk. Totdat op 4 april 1961, aan de vooravond van de opening, dus de officiële opening van de Nieuw-Guinea-raad, dat is dan 5 april, een groot barappen, en barappen is dus het klaarmaken van voedsel onder de grond met hete stenen en met cassave en zoete aardappelen, varkensvlees, Wat je lekker vindt, dat stop je daarin. Dat is een gigantisch groot festijn. En ineens zag ik allemaal dansers uit de Biak voor groep, dus onze groep. Allemaal met mooie paradijsvogel en trommels en speren. En met name vooral bovenaan zijn dat de machettes, want daar zijn wij als biakkers bekend om. Allemaal in het rood en groen. En toen zag ik, oh, dat. <lacht> dat is toffe waar we al afgelopen weken alles voor hebben afgestreind. Ja, dat. en. Maar niet bewust van daar staat hier iets groots te gebeuren helemaal. Want op een gegeven moment zag ik mijn oom En Oom is een biakker die ooit in het verleden naar Halmahera is geëmigreerd. Of, of, ja. hij, liep ook, hij was ook beroemd omdat hij altijd op schoenen liep. En als Papua in schoenen en dan als het nog Robinsons schoenen zijn van leer, ah, dan ben je, wel, ben je wel iemand hoor. Maar met die culturele dansen moest je allemaal op blote voeten. En die hele groep die danste geweldig, behalve deze ombouwe roenten... ...want die kon niet op die scherpe stenen lopen. En dat is toch zo'n komisch gezin. Nou, dat is mij steeds bijgebleven, dat hij aan het stuntelen is... ...om vooral bij zijn groep te blijven, want ik hoor ook bij deze groep. Heb ik nog steeds niet door dat hier iets belangrijks stond te gebeuren. wat inderdaad bepalend bepalen zal zijn voor de toekomst van dit volk. Dus daar, daar stond je daar. Dus de volgende dag bij de festiviteiten van 5 april. stond ik met een klein Papua-vlaggetje ook in de rij der mensen. En ik, ja, en ik vond het geweldig om mijn vader daar weer in, in een andere setting te zien. Want ik heb mijn vader natuurlijk met zijn vlinderdassie en zijn nette pakken altijd. Maar ik heb nooit begrepen waarvoor en waartoe en waarnaar. Dit allemaal nodig is. En dat is natuurlijk achteraf allemaal, dan wordt het weer in een beter te plaatsen. Maar toen was het meer genieten van ja, het moment. En een van de vele momenten is ook dat er op een gegeven moment een Neptune van de koninklijke de MLD, Marine Luchtvaartdienst, overheen vloog omdat er berichten zijn ontvangen dat er infiltranten zouden zijn. En dat er op een gegeven moment een oog. Op Hollandia is gevestigd en dat daarvoor natuurlijk gepatrouilleerd moest worden. Nou, dat vond ik hem niet interessant, maar dat er een vliegtuig was, een prachtige, En hij ziet er nog een keer anders uit. Het is niet datzelfde met die twee. Het is een heel andere soort met een soort rare staart. Dus ja, dat was prachtig. Dat was prachtig. Kaimana, Nieuw-Guinea. Het tropische klimaat hier in Caimana aan de zuidkust van Nederlands- Nieuw-Guinea. Waar zich zojuist een tropische regenbui zich over onze hoofden heeft uitgestort... ...en het nu hier buiten nog wat nadruppelt. Dat tropische klimaat is over het algemeen hier minder vochtig dan aan de Noordkust. Maar ook drukkender. Kaimana, feitelijk één lang straatje dat doet denken aan een Wild West -film ...met houten palen onder de luifels van de huizen en de winkelgalerijtjes. Het cowboy filmtoneel is er opeens reëler geworden... ...nu Kaimana wat schrikachtig in het nieuws is gekomen. Als je je er nu laat rondrijden in een jeep of Land Rover over het hobbelige, steeds voor herstelwerkzaamheden in aanmerking komende... koraalstenen wegdek... dan is er altijd wel iemand bij met pistool, sten of allebei. Maar niet voor de film. De landingen van Indonesische parachutisten ten noorden van Kaimana... vereisen een uiterste waakzaamheid. De uit zijn gevonden dagboek als fanatiek bekendstaande... jonge Indonesische luitenant Hiro Susnoto zou per slot van rekening inderdaad tot een of andere actie kunnen overgaan. Hoewel niet alle gedropte para's rond deze enorme, onherbergzame bergkam ten noorden van Caimana zich bij elkaar hebben kunnen aansluiten. En dat kun je je heel goed voorstellen als je over die dichte, bush bush bergachtige streek vliegt. Het is een wonder voor ons als 20e-eeuwse aan alle comfort gewende burgers dat daar onder dat dak van die groene reuzenboerenkolen.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 En zo moeten ook die Indonesische para's hier zich genesteld hebben. Zo voorzichtig en omzichtig, zonder bijvoorbeeld vuur te gebruiken, opdat ze hun positie niet prijsgeven. En een ander voorval uit die tijd is natuurlijk ook de verkiezingen. De, de, de, de zeg maar streekraadverkiezingen, dat er een vliegtuigje rondvliegt en dan allemaal papiertjes, folders zeg maar, naar beneden dwarrelt. En wij natuurlijk rennen om vooral die papiertjes... Het vangen is interessanter dan wat er eigenlijk op het papiertje staat. Want dat begrepen uh, we nog niet waar het over ging. Maar dat waren gewoon ja, reclames voor kies deze meneer of deze mevrouw. Voor die en die zetel in de... Ja, nou ja, dat, is, dat ging om, mijn pet in elk geval te boven. Maar die, die, die festiviteiten die geven aan dat er iets is. Maar nog, nog... Ik had vrij rustig goed leven. dus je, je je staat er niet bij stil. Ik zit op die internaat bij, in Cotteraja, bij die middelbare school. En dan had je je eigen ritme. En het weekend kom je dan thuis en dan in Hollandia haven. En, ja, en dan gaat het leven weer verder. Onze correspondent meldt nog dat in Hollandia de toestand rustig is. Dat komt doordat het er nacht is en iedereen zich te rusten heeft begeven. Dit is het einde van deze extra nieuwsuitzending. Ja, de Nederlanders en, uh, en de Papoas dat zijn natuurlijk twee gescheiden werelden. En het is uh, sowieso door de taal, want wie communiceert nou met de Nederlander? Je, je, je praat niet met de Nederlander, dus mijn vriendenkring bestaat alleen maar uit jongens die Indonesisch kunnen praten, of zoals wij in die tijd dat noemen Maleis. En als je Maleis praat, ja, dan, dan is het je vriend, want dat is de communicatiemiddel. En, en of je nou naast mij woont of 10 kilometer verderop, dat zegt dan verder niets. We in het onderwijssysteem hadden wij zeg maar de algemene lagere school... waar ik dan met succes doorlopen heb, mag ik nu met trots zeggen. En de Europese lagere school. Dus dat zijn zeg maar Nederlanders en Indische Nederlanders... die dus Nederlands praten op die school. En wij hebben gewoon Maleis. Dus dat betekent dat er gewoon twee, tweetalig onderwijs apart naast elkaar blijven bestaan. En op een gegeven moment ontmoet dat dan later wel weer... Uh, wij, wij zijn bijvoorbeeld vanaf de derde klas lagere school Nederlands gaan leren. Maar Nederlands leren heeft geen zin als je dat niet kan oefenen. Want zodra je weer de schoolbank verlaat, is het weer vervallen in het Maleis. En, en je speelt weer met je Maleise vrienden: Molukse vrienden, Chinese vrienden, uh, Indische vrienden, Nederlanders helaas niet. Want die spraken geen, geen Maleis. Maar zij die één of twee woorden kunnen, daar, daar willen we nog wel iets aan wagen. Maar meestal zijn het Papua-vrienden en uh, wat we noemen Ambonese, uh, Kaïese vrienden. Omdat je allemaal in dezelfde wijk zit en daar wonen nou, niet zoveel Nederlanders in de wijk. Maar daaromheen, zeg maar, dus de buiten, mooie huizen buiten de ring, zeg maar, dat waren de ambtenaren. Dat wist ik ook toen natuurlijk niet, maar dat waren de ambtenaren. En met de resident enzovoort. En binnen in de wijk zelf, in de kampong, zeg maar, om een beetje idee te hebben. Ja, daar zit de rest van het zootje. Dus daar beelden we ook en daar deden we van alles en nog wat. En dat, ja, daar werd vaker gepatrouilleerd dan in, in de andere delen. Omdat wij heel veel kattekwaad uithalen, denk ik dan maar. En dan nu Nieuw-Guinea. Luister eens, de Indonesische propaganda in het kader van de zogenaamde actie tot bevrijding van West-Irian wordt met de dag heviger. Werden we hier reeds jarenlang periodiek overladen met toespraken, hoorspelen en propagandaklankbeelden, de laatste tijd praten de Indonesische zenders over niets anders meer. Het aantal Indonesische zenders dat hier krachtiger doorkomt dan de eigen radioomroep Nieuw-Guinea in Biak moet men niet onderschatten. De Papua, die in tegenstelling tot wat men graag beweert meestal vloeiend Indonesisch spreekt, zeker voor wat betreft de kust-Papua, die deze taal immers als voertaal op school gebruikt heeft. Wel, die Papua dan heeft keus uit een duidelijke ontvangst van Ambon, Menado, Makassar, Jakarta, Yogyakarta, Ternate en soms ook Medan. Dag in, dag uit, beuken deze zenders hun felle en goed afgestemde propaganda door de transistorradiootjes van de Papua. Die, als hij de eigen zender van Biak wil ontvangen, over een zeer goed toestel dient te beschikken en dan toch heel vaak muziek hoort waar hij niet van houdt. Op de Indonesische zenders praat iedereen over de kwestie Nieuw-Guinea. De dominee, de imam, de pastoor, de jeugduitzending, de sportrubriek, het vrouwenpraatje, het cabaret. Men trekt het er altijd weer bij. Radio Makassar spreekt ons regelmatig als volgt toe. Meneer ja? Ja? Vrouwen aan de overkant? Ja, meneer Lada. Wees u maar niet bang. Wees u maar niet bang, hoor. Wij zijn heus tevreden als ja. onze placht wuppert. Ja, ja, Wij zijn anders heel vredeliefend. Werk ons niet tegen. Dan loopt alles in orde. Ja, zeker. De laatste dagen heeft een nieuwe stem zich in dit ethertumult gemengd. Hoort u maar. You are op de the voice of Free West Irian, operating on a frequency of seven megacycles per second in the 41 meter band. We brengen het programma, dedicated to the listeners in, on the island of West Irian. Het is de stem van Vrij Irian. ...op het vaste land van Irian. Veldsterkte enorm, veding valt te verwaarlozen, hoewel gestoord door een zeer sterke Chinese zender. Beschikt over plaatselijk nieuws uit de eerste hand. Als de omroeper spreekt, die duidelijk een Papua is, hoort men een aggregaat draaien. Staat deze geheime zender in de 41 meter band werkelijk ergens in de rimboe van Nieuw-Guinea? Gezien de veldsterkte en de vedingloze ontvangst, zou je zeggen ja. Gezien de perfectie van de uitzendingen, nee. De uitzendingen in het BIAX, soms ook Nederlands, altijd Indonesisch, Serui en Engels, zijn fel. De actuele plaatselijke berichten over BIAX en Serui en Hollandia en Wamena kloppen precies. Men is voor zover ik weet nog niet met het peilen van de zender begonnen. Wij hier wachten af en luisteren. Zou deze zender misschien de voorloper kunnen zijn van een nieuwe actie... Dit was een gedeeltelijke heruitzending van een reportage die wij vanmiddag na het nieuws van kwart over één uitzonden. Bij de entree van de 60e jaren is natuurlijk de politieke verwikkeling elders bepalend voor de sfeer. En ik kan het voor zover in Jayapura betreft zitten we ver weg van de schermutselingen. Maar dat er, een, dat er dingen op staan, staan te gebeuren, dat, dat, dat merk je wel aan, aan bijvoorbeeld een. Een ding wat ik ook nooit begrepen heb op dat moment, is het weggooien van Nederlandse wapens. Schepen vol met kanonnen en geweren, granaten, kogels, bij wijze van spreken, al dat oorlogsmaterieel, wat vonkelnooi was. Dat werd Van de haven werd het meegenomen, meegenomen de haven uit en dat werd, dat werd gedumpt. Ja, Op dat moment begreep je natuurlijk niet waarom dumpen ze dat, in de, in de open zee of dat is het beeld wat ik daarvan heb. Achteraf blijkt natuurlijk dat men gecapituleerd heeft. Dat er dus uh, na die infiltratie en de druk van de internationale gemeenschap voor een regeling met de papoea als inzet. Dat er geen vijandigheden meer toegelaten worden. Nog door het Nederlandse leger, nog door... Uh, een paar heethoofdige Papua's die waarschijnlijk al dat wapentuig zou kunnen hebben. Of mogelijk ook Indonesië, dat zou kunnen. Uh, uiterlijkheden in Jayapura, dat je weet dat er iets aan. Het, aan dus is bijvoorbeeld de aankomst van de Karel Doorman, groot slagschip. Nou, die is vijf dagen in Jayapura geweest. En ik ben vijf dagen in dat, wat we noemen in die grote prauw geweest. En dat is gewoon fantastisch, fantastisch. Maar ook onderzeeboten. Ja, als de zeeleeuw die lagen ook in Jayapura voor anker. Dus dat moeten je ook zien. Dus ook er naartoe om het te bekijken. Maar niet, niet wetende dat, dat, dat deze, zeg maar de Snellius korte die ook in Jayapura zijn geweest... dat die net ook een oorlogshandeling hebben gehad. Dus het is echt in, in vele opzichten ver van je, van je vandaan. Vandaar dat het ook helemaal niet zo verwonderlijk is... dat als ze komen halen van we gaan naar Nederland... dat je dan ook... Zo huppetee achter de schoolbank, in de auto, naar het vliegveld, in het vliegtuig, Aju. En zonder afscheid te kunnen nemen van, van, van wie dan ook. Maar wat ik wel merkte, is dat het aantal vergaderingen bij mijn vader thuis steeds toenam. In de eerste vroege, maar toch al onder de tropenzon warme ochtenduren. kwamen ze in de richting van het centrum van Hollandia. Een twintigtal Papua's uit de stadskampong Hamadi liepen de vijf kilometer lange weg heuvel op, heuvel af. ...om in de enige redelijke winkelstraat die Hollandia rijk is, een demonstratie te geven. Het ging er allemaal vriendelijk toe. Voorop liep een keurig in das en lange broek gestoken... ...een uitzonderlijke dracht overdag hier in dit hete Nieuw-Guinea... ...de leider van de DVP, de Democratische Volkspartij, de heer Boy. Daarachter een Papua-fluitorkestje... ...dat liedjesblies van Tararabundie tot de zilvervloot. Ze droegen, op het ritme der muziek bewegend, borden en spandoeken met leuzen als... ...het recht van het Papoese volk moet worden gehandhaafd. Hoe zit het met artikel 73 van het Handvest van de Verenigde Naties? En met ons recht mag niet worden gespeeld. En daarin lag dan, ondanks al die schijnbare vriendelijkheid, een trieste achtergrond. Een groep Papoea's getuigden van hun wens een eigen staat te vormen. Anti-Sukarno en anti-Indonesische leuzen roepend... ...begaven zij zich naar de stoep voor het gebouw van de Nieuw-Guinea-Raad. Met eigen vlag en volkslied, zoals ze die al hebben gekozen. Een staat West-Papua, waarop de kans hoe langer hoe kleiner wordt... ...nu Nederland door overmacht geen kans heeft gekregen... ...land en volk der Papua's normaal en niet overeild te ontwikkelen. Het is misschien een beetje een onbehoorlijke vergelijking... ...maar het deed me denken aan de trouwe hond... ...die eenvoudig niet aan zijn baas kan twijfelen toen het groepje fluiten ons Nederlandse volkslied ten gehore bracht. Wat staat er met dit volk te gebeuren? We hebben alle reden om ons af te vragen of Indonesië zich in de toekomst veel aan dit gebied gelegen zou laten liggen. De Papua's vallen weer terug naar hun sago-bestaan met dit verschil dat nu velen dat woord sago kunnen schrijven. Dit was Hollandia, Nederlands Nieuw-Guinea. Ja, verraden is een zwaar woord. Hè? Als je zegt van als, als Nederland heeft beloofd in 1950, we gaan dit land opbouwen zodat ze in 1970 onafhankelijk wordt. Als je het zo st duidelijk stelt, dan is het woord verraden, is het natuurlijk terecht. Je, je belooft iemand en je doet het niet. Dan heb je En nee, nog erger. Je geeft hem over aan een ander. En dan, en dan is het verraden. Maar als je het verraden zou vertalen in de positieve zin van, kijk, in die afgelopen twintig jaar, 1950, 19, 1970, op Nederland op enig moment met eigen doen bewust jou aan het verraden bent, over te leveren aan Indonesië, nee, nee, dat, dat kan je daar geen, naar mijn oordeel kun je daar geen bewijsmateriaal op tafel leggen waaruit blijkt dat Nederland bewust is dit volk te verraden. Nee, dat was een oprechte bedoeling. Die men helaas door internationale omstandigheden niet waar kunt maken. Maar wat ze wel hebben gedaan, ze hebben de zaak internationaal gemaakt. En dat is het behoud geweest. En dan denk ik ook, dan zou het woord verraden ook hier misplaatst zijn. Als, als jij denkt van nou op korte termijn gaan we dit verliezen. Maar als wij op lange termijn gaan kijken zoals we bezig zijn met Papua. Dan moeten we zorgen dat dit land niet in de vergetelheid raakt. Als je vergelijkt tussen wat Nederland tussen 50 en 62 heeft gedaan in 12 jaar. En wat Indonesië tussen 63 en 2003 heeft gedaan. Dan kun je dus toch zeggen dat in de Indonesische periode sprake is van een non-ontwikkeling. dat is natuurlijk venest. En, dat, dat, dat, en de groep die dus die 50 62 heeft meegemaakt. En die nu zeg maar oud en grijs zijn. Ja, die hebben het nog steeds over, weet je nog. Goede oude tijd. Ja. En die goede oude tijd, die kunnen ze nu ook. Je ziet ook een jonge generatie die die tijd niet heeft meegemaakt, dan inderdaad vragen: hoezo, goede oude tijd? Nou, dan ben je niet voor je mening, hoe krijg je geen klap voor je kop? Dan zegt de meester: waarom, waarom vind je dat dan? Dan komen er meer vragen over jouw mening dan dat je een klap voor je kop krijgt. Dus de generatie die er nu is, dan moeten we proberen weer. ...op het goede pad te krijgen, zeg maar. Hè? Door veel meer te laten kennis nemen van de dingen wereldwijd. Want dat is wel een verschil met Nederlandse tijd. Was de wereld buiten Nigeria... ...was totaal donker voor de meeste papers. Wat gebeurt er verder bij je vallei en daarbuiten? Weet ik niet. Hè? Maar nu... Onder, uh, nu uh, met de huidige internationale ontwikkeling. Ja, er hoeft maar dat te gebeuren in Papel... of twee seconden later zit het bij mij in de computer. Begrijp je? En dat je die slag ook kan maken... dan zeg je, oké okay jongens, we communiceren nu. Ja, informatie krijgen is één ding... informatie analyseren is twee dingen... en informatie gebruiken is het derde. En vervolgens hoop je maar dat het een keer door iedereen begrepen wordt... en dat het aankomt. Maar dat die mogelijkheden er nu zijn... Dat vergroot de kansen van de Papoërs. Dus de isolatie, de afgeslotenheid van Papoën is nu gewoon totaal open. En die totale openheid heeft voordelen, maar het heeft ook nadelen. Kun je ook met zoveel informatie omgaan? Wil je wel met zoveel informatie omgaan? Maar dat is al een groot verschil. Tot, tot aan 1998, onder zo was het hermetisch gesloten. En ineens gaat het open... Ja, dan, dan, dan weet je niet meer waar, waar je het moet zoeken.